Jo Gijssen. De dienst wordt geleid door kardinaal Simonus. Gijssen overleed afgelopen maandag op 80-jarige leeftijd. De uitvaardienst wordt bijgewoond door negen bisschoppen uit Nederland, Duitsland en Indonesië. Verder zijn er familieleden van Gijssen, gouverneur Bovens en oud-gouverneur Frisse van Limburg. Vanmiddag wordt oud-bisschop Gijssen in Sittard begraven.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 Voor het eerst vaart de KNVB mee met de jaarlijkse kanaalparades tijdens de Amsterdamse Gay Pride. Dat heeft de voetbalbond bekendgemaakt op Roze Zaterdag, dat vandaag wordt gevierd. Namens de KNVB varen op 3 augustus voorzitter Michael van Praag en bondscoach Louis van Gaal mee op de voetbalboot. Andere voetbalnamen worden later bekend. De KNVB-voorzitter roept voetbalverenigingen op om homoseksualiteit bespreekbaar te maken onder zijn leden. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt, maar vanuit het westen opklaringen en steeds meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met motorregen, in de middag zonnig. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey Jos, wat aan je van personeelszaken? Hi. Luister, nog even over je pensioen. In de twee in een paar Niet zo'n ming-en zin die ik het in zullen. Snap je? Ja... ja. ja.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De banken zijn die er voor ons of zijn wij er voor de banken? Alleen al in Nederland kregen de banken zo'n 90 miljard steun. In deze uitzending praten we over geld. Of anders gezegd, van wie is het geld? Over dat geld praten we met Herman Wijvels, voorzitter van een commissie die de banken heeft onderzocht. En hij was ook ooit baas van de Rabobank. Hij weet ook veel over wielrennen. Dat komt vandaag bijzonder goed uit. Goedemorgen, meneer Wijvels. Goedemorgen. Tine Cox is bij ons van de SP uit de Eerste Kamer, fractievoorzitter daar. Met hem gaan we praten over de steeds belangrijker rol van de Eerste Kamer. En we peilen ook meteen even wie volgens hem de nieuwe voorzitter van de, van de Eerste Kamer moet worden. Ja, meneer Koks, Interessant. goedemorgen. Interessant. En VVD-europarlementariër Jan Mulder zit bij ons tafel. aan tafel. Ook weer over geld gaan we het hebben, de begroting van Europa. En misschien ook nog wel over de ongemakkelijke relaties van de VVD met Europa. Goedemorgen, meneer Mulder. U kunt ons zien, luisteraars, op trotskamerbreed.nl... en natuurlijk, zoals altijd, ook op Politiek 24. De zaterdagkranten. Nou, en al die kranten, we hoeven er niet één apart uit te pikken... want iedereen schrijft erover, de Tour de France. Die begint vandaag weer, en wel de honderdste. Straks om 12 uur hebben we ook weer Radio Tour de France. Meneer Wijvels, u bent een grote fan... maar u heeft ook veel bijgedragen als baas toen de tijd van de Rabobank... Om het wielrennen weer een nieuwe impuls te geven. Een grote, belangrijke ploeg was er, de Raboploeg... waar veel geld in gestopt werd. Nou, deze tour uh, moet volgens sommigen de eerste schone tour zijn die er is. Gelooft u daar eigenlijk in? Nou, we hebben, we hebben pas in de Giro gezien dat het daar niet gelukt is. De Italiaanse ronde, voor ja. mensen die dat niet en, weten. Um, ja, we zullen dus moeten afwachten hoe het, hoe het hier gaat. Twijfel dus. ik, ik, ik heb wel de indruk dat uh, ja, de jongste generatie het uh, serieus meent. Dat ook uh, de ploegleiding van die verschillende clubs uh, echt probeert om het uh, op een eerlijke manier nu te doen. Maar ja, het blijft altijd toch onzeker of er niet uh, een paar tussenlopen die denken: Nou ja, misschien uh, slip ik door de mazen van het net uh, door. Ja, wat ik altijd zo raar gevonden heb, uh, is: wij, Zeker in deze tijd praten we vaak over de verantwoordelijkheid van bestuursvoorzitters van grote concerns. Dat zij op de hoogte moeten zijn van wat er in hun bedrijf speelt. U had eigenlijk, toen u de baas van de Rabobank, op de hoogte moeten zijn van al die mensen die in uw ploeg, wat u sponsorde, doping gebruikt En ik heb altijd begrepen dat u voor niks wist. Dat geloof ik eigenlijk niet. Nee, nou ja, toch was het zo. Is dat niet raar? Misschien is het wel even goed om uit te leggen hoe dat toen zat. We hebben tot 12 uh, uur, hè? Ja. Um, kijk, in, die, in de tijd dat ik nog bij Rabobank zat, hè, dat was uh, tot 1999. Ik ben begin 1999 bij ja. Rabobank vertrokken. Toen uh, was die ploeg geen onderdeel van de bank. Het was een uh, aparte eenheid in een aparte stichting met een apart bestuurder. Uh, ja, daar begint het... Uh, uh, ja, nee, maar het dus, uh, ik had daar formeel, hè, in de zin van wat daar binnen die ploeg mm -hmm. gebeurde... geen directe verantwoordelijkheid voor. Maar je stopte dus, er wel heel veel geld in. Uh, nou, natuurlijk. Dus wij hadden een contract met die organisatie, zoals ja. we dat met alle, allerlei anderen en hadden. En het was niet het dus... doel doping te sponsoren, maar het fietsen nee, nee, dus, te sponsoren. Nee, dus ons doel was om uh, een bijdrage te leveren... aan de ontwikkeling van deze sport op een schone manier... Ja. En wat je er achteraf van moet zeggen, is dat het mislukt is. Hè? De, de, dat deel van het project is mislukt. Andere delen zijn ons wel gelukt. Hè? Dus we hebben heel veel Nederlanders heel veel plezier bezorgd. Die hebben gekeken naar die renners van ons enzovoort. Ja. En we hebben goede nieuwe jonge renners opgeleid. En steeds meer Nederlanders zijn op de racefiets gestapt ook. Hè? Ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben. Maar ja, heel ja, de zeker, de... het is heel populair dus, geworden. Dus maar... het heeft op tal van terreinen een positieve bijdrage geleverd. Maar als u er achteraf naar terugkijkt, denkt u dan van... nou, met alles wat we nu weten, dan had ik het eigenlijk liever niet gesponsord. Um, nou, ik heb altijd gezegd op vragen, uh, wist je het? Uh, en dan zeg ik, als ik het geweten had... dan hadden we op dat moment de stekker eruit getrokken. Meteen. Meteen. Ja, ja. Dat, was, dat was de afspraak. Dat stond in de contracten. En juist doordat het zo sterk in die contracten stond... is onze achteraf-interpretatie... hebben mensen het zeer nauw bij zichzelf gehouden. Zodat wij er niet bij konden. Ja, maar u kende de wielersport ook toen al heel goed. En u weet dat er ook toen al doping werd gebruikt. En het is eigenlijk toch een beetje raar om te denken. Iedereen gebruikt het. Ik weet nou, nee, het. Alleen maar, bij mijn ploeg niet. Nee, wij dachten niet iedereen gebruikt het. Want uh, er waren toen in toenemende mate... Controles, hè? Die, die controles zijn in die tijden heel erg opgevoerd. En wij dachten, nou, in die controles zal dan wel blijken of daar iets mis is. Ja. En wij kregen uit uh, de kringen van de UCI, de internationale wielerbond, berichten. Nou, die mannen bij jullie, die doen het heel netjes. Ja. En dat was, uh, dat was het verhaal wat wij te horen kregen. Dus U dat gaat... is niet zo dat we daar niet naar vroegen of wat dan ook. Maar kennelijk is dat toch een zo beperkt uh, kring gebeurd dat we er niet bij konden. Er werd gelogen. Die mensen die, die zeiden dat ze het niet deden en ze dus deden wij, het wel. Dus, hoe heet dat? Uh, u noemt het woord. Nee, waarom noemt u het woord niet? <laughs> ja, nou ja, ja. Dus. Ik heb wel in de tijd gezegd dat zij misbruik van ons vertrouwen hebben. nee Maar hoe heet dat dan? Nou ja, dus dat ze niet zei wat de waarheid was. En dat heel ja Ja, wie zei Wat zei je Nee, je hebt het gehoord. Nee, wat zei je nou? Ja, je hebt het gehoord. Het is gezegd, het is gezegd. U, de anderen hier aan tafel, Tini Cox en Jan Mulder. U kijkt wel naar het wielrennen straks? Ja, ja. Ondanks de doping, ondanks de ellende. Ik ga zeker kijken, want kijk, het vreemd. Is. Uh, het, al die dopingverhalen, het is heel verschrikkelijk. Maar het blijven voor mij helden. Ik heb uh, toen ik een stuk jonger was. veel toertochten gefietst. en gedacht: joh, jongen, wanneer komt die top van die berg nou? En dan zie je die mensen, die gaan daar tegenop. En inderdaad, zoals Peter Winnen vandaag in de krant schrijft. ja, als je, moet, als je in een beklimming moet knijpen in de remmen. ja, dan is er iets niet helemaal goed. Maar het blijven wel helden. Want al, al hadden ze mij volgestopt met doping, ik had ze niet bij kunnen houden. Dus. En als we horen van de gemiddelde, de gemiddelde snelheid in de etappe was de 44 kilometer berg op... dan denk ik, ja, dan kan je met je auto niet eens niet halen. Dus hoezo is iedereen nu verbaasd van dat, er, behalve, dat er geen benzine... maar iets anders in al die mensen is gespoten. Het is doodzonde, maar we zullen onze eisen toch ook een beetje terug moeten draaien... en zeggen, nou, 35 gemiddeld is ook al heel knap. Moet minder hoor. hard fietsen dan, ja. maar de sport blijft, meneer Mulder. U kijkt u, met plezier. U, ik kan, u kunt er mij niet van beschuldigen dat ik een wieler enthousiast ben... maar ik uh, volg het zeker... En op het moment dat de Nederlander hoger komt, stijgt de belangstelling veel en veel meer nog. Ja, dus uh, u kijkt uh, daar waar de Nederlanders winnen. Zeker. Ja. Laten we een ander bericht uit de krant erbij nemen. Uh, in het AD vandaag staat dat uh, vijf kinderen met mazelen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Nou, dat mazelenvirus, dat rond. Dat, daar hebben we de afgelopen week ook berichten over gelezen met name in de Bijbelbelt. Kinderen daar worden niet ingeënt... en sinds 1 mei zijn er al 161 meldingen van mazelen gemeld. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal wel uh, hoger. Nou pleit vandaag in het Nederlands Dagblad een arts voor toch inenten... en hij wijst daarmee op het, uh, ja, gewoon op het belang van de volksgezondheid. Meneer Mulder, u als uh, uh, VVD'er... U, u houdt denk ik, de integriteit van het eigen lichaam uh, hoog in het vaandel. Of zou een overheid toch moeten mogen overgaan tot een inentingsplicht? Ik heb het grootste respect voor wat iemand mag geloven en wat niet geloven. Dat is volkomen een individuele zaak, dus dat is een zekere liberaal standpunt. Dat moet iedereen zelf weten. Ik vind het onbegrijpelijk dat je je eigen kinderen niet laat inenten... en ze dus een gevaarlijke ziekte kunnen krijgen. Ik kan dat niet begrijpen op wat voor tekst of wat voor religie... dat ook gebaseerd zou kunnen zijn. Dus ik zou ervoor pleiten dat als je de volksgezondheid in gevaar brengt... en mm -hmm. dat is nu het geval, dat je wel gaat inenten. Maar wie zou dat dan moeten verplichten? Want dat ouders doen het niet uit zichzelf. Uh, ik, ik, weet niet, uh, ik denk dat je een wetswijziging daarvoor nodig hebt. Want dat is, uh, voor zover ik het ken, is het geen verplichting. Maar ik zou zeggen, we moeten zo sterke druk uitoefenen... dat het een morele verplichting wordt. Nee. Meneer Cox, um, uh, ouders die worden bijvoorbeeld door jeugdzorg... Hè, die discussie is er vaak uit de ouderlijke macht er gezet. Hè, en dan wordt er wordt een discussie, jeugdzorg moet ook over de drempel komen... in het huisgezin als er niet goed gezorgd wordt voor kinderen... Dit is toch niet goed zorgen voor kinderen als je je kind ziek laat worden... bovendien nog andere kinderen in gevaar brengt. Of gaat dat te ver? Ja, dat gaat te ver. Ik denk dat uh, we hebben een tijd gehad dat we uh, ons, ons allemaal lieten in... en ten tegen van alles wat ons zou kunnen overkomen. Daarna is er een reactie opgekomen van laten ons toch eens even nagaan. Is dat allemaal wel zo nuttig en zo nodig? Kan je niet op een andere manier je gezondheid uh, veiligstellen? En er is we een soort balans uitgekomen... van wat toch eigenlijk wel vooral zou moeten gebeuren... En wat, wat je misschien aan, aan, aan mensen zelf over kan laten. Dus ik vind niet dat iemand die zijn kind niet laat in... en te tegen mazelen een, een, een verschrikkelijke ouder is. Nee, die, die neemt nou ja, een dat beslissing. kan dan verschrikkelijke gevolgen hebben. Kinderen ja, worden daar heel klopt. erg ziek toen van met soms was, blijvende kregen, gevolgen. In ik was, kregen alle kinderen mazelen. En dat, uh, dat hebben we met, met, een, met een vaccinatieprogramma... hebben we erg goed weten te bestrijden. We dat, dat is een verworvenheid van de verworvenheid van, van de samenleving. Ik zou dat graag overeind houden. Maar meneer Cox, die verworvenheid staat op het spel... Ja, maar dan, ik, ik denk dat in eerste instantie ik toch liever zou gaan praten... met, uh, uh, met, met, met de ouders uh, en met de, de, de religieuze leiders in, de, in, dit, uh, in dit geval... om te zeggen, kunnen we dit nou niet een beetje liberaler uh, aanpakken? En uh, is het nou echt nodig? Zoals zal onze lieve heer je echt ontzettend kwalijk nemen... als je je kind tegen de mazen te laat inenten? Want mm -hmm. je doet er jezelf, je kinderen en andere kinderen... toch een, uh, ja, een, een groot gevaar mee lopen. Dus, maar ik ben, ik ben niet voor een in, in, onmiddellijke invoering van een inentingsplicht... Ik geloof dat ik altijd iets meer in praten dan in, in, ja. in, in, in veroordneren. Praten in plaats van verplichten, meneer Wijfels? Daar ben ik het mee eens, ja. ja. ja maar ja, je zou ook kunnen zeggen, pokken is ook op die manier de wereld uitgeholpen. Hè? Niemand, ja. eh, pokken bestaat, bestaat alleen nog maar in laboratoria. Dat zou toch met mazelen ook kunnen? Ja, dat nou, is pokken geloof ik een iets gevaarlijker ziekte dan, dan de mazelen. Hè? Dus als ik me goed herinner, heb ik ze ook gehad. En, uh, nou, het, we hebben het allemaal goed overleefd. Dus het is ook weer niet een echte, laten we zeggen, levensbedreigende ziekte in algemene zin. Dus ik vind dat je dat soort afwegingen wel, wel moet, moet maken. Ja, oké. Okay. Nou, dat betekent dat dit wel een polderstandpunt is. Dat is een ook. groot begrip voor iedereen. Behalve Mulder van de VVD, die gaat het verst. Ik zeg dus, je moet moreel proberen, een morele overtuiging om het wel te doen. Ja, maar ja, een moreel uh, appel, daar, daar ja. horen we de laatste weken ook heel veel over. Oké, okay, ja. nou, we schrijven dat bij op de lijst van morele appels. Um, nou, dit waren de punten die we uit de krant hebben gehaald. We praten zo uitgebreid verder, maar we kijken eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Dit is een helse klus. En het wordt ook niet eenvoudig. Het gaat ook pijn. Diederik Samson was dat. Hij bereidt ons voor op een akelige toekomst. En dat terwijl wij de zomer graag net zo opgeruimd wilden beginnen als de voorzitter van de Tweede Kamer. Ik uh, zal uh, de gevier opdracht geven om uh, deze zomer uh, schoon schip te maken met alle boeken die daar uh, uh, staan. Goed plan. Schoonschip, de rommelde deur uit, frisse lucht naar binnen. Maar er zijn natuurlijk altijd wel weer mensen... die de problemen liever groter dan kleiner maken. Ik voel me af of ook een katholieke bijbel tussen staat... en ik heb nog een aantal exemplaren van het kapitaal... wat ik er ook graag nog bij wil zetten. Een katholieke bijbel en het kapitaal, over frisse lucht gesproken. Trouwens, in plaats van frisse lucht zegt men in Den Haag deze week liever zuurstof. Wat kun je doen als kabinet en als politiek om extra zuurstof aan de economie te geven? Extra zuurstof, dat klinkt als lucht, maar de premier bedoelt extra geld. Geld moet rollen en als je het hebt, geef het dan uit, zei ook Diederik Samson deze week. En dus moet je ervoor zorgen dat aan de andere kant dat vermogen wat in Nederland wel aanwezig is, honderden miljarden, ook wordt ingezet ten behoeve van de economie. Honderden miljarden, we zien ze niet, maar ze zijn er wel. Kijk, mijn moeder die had een... Uh... Die had potjes. En op een van die potjes daar stond voor later. Dan mocht je niet aankomen hoe groot de tegenslag ook uh, was. Potjes voor later. Zet ze bij elkaar en je hebt een pensioenfonds. Maar ook dat geld moet niet vaststaan. Samsom zegt, zet het in. Weer de zoveelste oproep vanuit het kabinet. Daar schieten we niks mee op. Bernard Wintjes stelde voor een greep te doen in het tafelzilver. Staatsbanken en gasunie verkopen die handel. Maar ook hier, waar de een wil opruimen, houdt de ander aan de spullen vast. Uh, het tafelzilver staat er goed bij. Uh, maar dit is natuurlijk geen oplossing aan problemen die we nu in de begroting hebben. Dit past daar niet bij. Dus uh, ik ga geen doldwaanse dagen organiseren. Doldwaanse dagen. De coalitie praat al een flinke week over manieren om uit de crisis te komen. En daarover komt zo ongeveer dit naar buiten. Ik ga daar niet over zinsspelen, we gaan dit doen of we gaan dat doen... of we gaan dit niet doen of we gaan dat uh, niet doen. Maar wat dan het eindpakket is wat eruit komt, ja, daar zeg ik van dat wachten we af. Afwachten. Intussen zitten we met z'n allen in hetzelfde schuitje. Je ziet z'n allen in een boot. En zo so is het natuurlijk ook. En opruimen, een frisse start deze zomer... het zal er in Den Haag ook deze week nog niet van komen. Nou, er zijn nog andere plekken die ik ook kan opruimen. Ik heb... Dus voorlopig laat ik die tafel maar even zoals die is... Tros, Radio 1. Het is 16 minuten over 11. U luistert het naar Troskamer Breed met de gasten Herman Wijfels. Hij is voorzitter van de Commissie Structuur Nederlandse Banken. Nou, dat is een commissie die onderzoek gedaan heeft naar de dienstbaarheid. en vooral ook de stabiliteit van de banken. En u bent ook uh, uh, heel veel oud dit en oud dat. De oud Rabobankbaas, oud informateur. en ook nog oud voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Poldermodel. Tini Cox uh, zit ook aan tafel van de SP uit de Eerste Kamer. En Jan Mulder, hij is van de VVD en zit in het Europees Parlement. Meneer Wijvels, uw commissie is uh, deze week met adviezen gekomen. Die moeten leiden tot stabiele en dienstbare banken. Banken die vooral het belang van de klant voor ogen hebben. U heeft een uh, lijst met aanbevelingen daarbij gevoegd. En nu zie ik op nummer 11 de laatste, maar misschien wel de belangrijkste aanbeveling. Herstel het vertrouwen. Dat lijkt me echt ook de moeilijkste. Want ja, de banken de, hebben op dit moment geen vertrouwen van nou, dus, uh, uh, Wij uh, constateren dat er nog steeds een forse vertrouwenskloof is. En die is groot en diep. Uh, en daar moet dus echt aan gewerkt worden om dat te overbruggen. Uh, ja. Dus in het in, in kader van diezelfde aanbeveling... zeggen wij tegen de banken... nemen jullie nou ook eens uh, het initiatief... om duidelijk te maken aan de Nederlandse samenleving... hoe jullie uh, de, jullie rol in de maatschappij zien... Hoe je die in de komende periode zou willen invullen. En start daarover een dialoog met belanghebbenden en met betrokkenen in de samenleving. Maar wat wilt u daar dan concreet van? Want, want moeten nou, de banken dan met een lijstje komen van wat ze allemaal nooit meer zullen doen? Uh, nou, ik denk dat het vooral om gaat uh, wat ze wel uh, zullen doen. Dat ze, uh, in, ze een positieve uh, handreiking doen. Nou, kijk, uh, we hebben een tijd lang onder de invloed van het aandeelhouderskapitalisme uh, te zeer op maar één belang gelet, namelijk dat van de, van de aandeelhouders. Uh, en uh, wij keren terug uh, naar, naar de hoofdweg van waar banken voor zijn. Namelijk uh, om dienstbaar te zijn aan wat mensen, wat uh, bedrijven... wat de economie hmm. nodig heeft voor verdere ontwikkeling. Het He? belang van de klanten dus weer. Ja. Maar nou hebben we bijvoorbeeld ja. midden- en kleinbedrijf die klagen steen en been. We krijgen geen krediet van de banken, we krijgen geen leningen. Dat is natuurlijk al, al, al een voorbeeld van geen vertrouwen hebben in de bank. Nee, nee maar, maar dat, dat, dat klopt. Dan moet ik wel zeggen. Uh, kijk, Veel uh, MKB-bedrijven komen nu bij de banken aankloppen... om hun verliezen te financieren. En dan moet je toch als bank uh, kijken... Nou, is dat wel verantwoord? Hè? Heeft dat bedrijf op den duur wel toekomst? Dus we zullen nooit in een situatie komen... dat elke klant die denkt, uh, ik kan wel een lening gebruiken... dat die ook uh, hem toegezegd krijgt. Uh, maar het gaat er wel over dat die banken nou, we goed luisteren... en als het enigszins kan ook uh, in beweging komen. Ja, maar de klachten en... van het midden- en kleinbedrijf zijn natuurlijk niet... wij willen onze verliezen nee, nee, nee, gecompenseerd nee. hebben. Nee. Wij willen gewoon geld investeren. om ja, Dat is uh, vaak dit... ook het geval. Hè? En, nou, en daarvoor doen wij dus aanbeveling. Dus wij zeggen, kijk, uh, banken die hun werk uh, goed kunnen doen... die moeten heel stevig gekapitaliseerd zijn. Dat wil zeggen de dat de, ze eigen vermogen en, en, nee, moeten de hebben. de kern van ons voorstel is... Uh, we gaan straks die bankenunie oprichten. Uh, dat gaat volgend jaar gebeuren met ook Europees toezicht. Uh, zorg nou dat je daar een hele stevige degelijke start maakt. En zorg dat die banken goed in hun eigen vermogen zitten. Uh, in ieder geval de banken die onder direct Europees toezicht komen mm -hmm. te staan. Dat zijn de zogenaamde systeembanken. Uh, en um, als je dat doet dan creëer je daarmee ook ruimte om kredieten te verlenen... Hè, en niet uh, heel terughoudend te blijven zijn. Een van de uh, daarbij horende aanbevelingen die wij doen is... banken hebben nu zoveel woninghypotheken op hun balans staan... dat dat eigenlijk ook een beperking is. Dus breng een deel van die woninghypotheken onder in een nationaal fonds... Ja. Uh, waardoor institutionele beleggers uit binnen- en buitenland... Uh, die uh, hypotheken gaan financieren... waardoor dus de financieringsruimte vrij speelt om het midden- en kleinbedrijf uh, te kunnen financieren... en om nieuwe hypotheken te kunnen verstrekken... want daarmee trek je de hypotheekmaker uh, ja. uh, uh, lossen. Ja. Een, een van de adviezen ook uit uw uh, lange lijst met adviezen is... en ik denk dat heel veel mensen dat ook deze week in de kranten hebben gelezen... dat de hypotheek voortaan nog maar 80% ja. van de waarde van het huis zou mogen zijn. Hè? Mensen moeten dus eigen geld meebrengen ja. als ja. ze een huis willen kopen. Dat ja. betekent dat ze daarvoor hebben moeten sparen. Ja. Maar nou roept onze regering ons juist op om dat spaargeld te gebruiken, uit te geven, ja. de economie aan het rollen te brengen. Dat zijn ja. wel allerlei tegenstrijdige adviezen. Dus. Nee, dus niet alle adviezen zijn consistent. Hè. Dus nee. maar wij zijn door de regering gevraagd om uh, vooral te kijken naar... Uh, hoe moet je nou die banken en hun praktijken structureren... in de komende periode. Nou, Als we één ding geleerd hebben van de financiële crisis... Uh, nou, die nog steeds niet uitgevoerd is... Uh, dan is het wel dat te hoge leningen verstrekken of woningen dat dat één van de grote problemen is waarmee we te maken hebben gekregen. Dus wij zeggen, eh, overigens in navolging van wat ze bijvoorbeeld in een land als Duitsland doen... maar ook wel in andere landen... Eh, beperkt nou de mate waarin eh, huizen gefinancierd kunnen worden... tot een redelijk percentage. Eh, waardoor je ook een, eh, laten we zeggen, niet onmiddellijk als die huizenprijzen gaan dalen onder water zit, zoals dat wel heet. Ja, het is misschien op termijn wel verstandig. Maar kunt u zich voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die zeggen, ja, wat moet ik nou? De een zegt, geef je geld uit. En de ander zegt, ja. je moet sparen... want anders kan je straks helemaal ja, geen dus, huis meer kopen. Uh, uh, toch even dan uh, nog uh, een uh, punt rondom ons. Wij hebben niet gezegd, dat moet nou morgen gebeuren. Wij zeggen een paar dingen. Eén is... Ja, als je teruggaat naar die 80 doe dat zodanig dat het niet gebeurt in een dalende markt... maar als, pas als de huizenprijzen weer gaan stijgen. Hè, want dan ontstaat er ruimte om af te remmen, zeg maar. Ten tweede, dan zul je voor starters... een tijd lang huurwoningen beschikbaar moeten hebben. Dus hervorm de woningmarkt. Ja, want die huurwoningen zijn er nu maar die niet. Die zijn er nu niet. En drie, zeggen wij, eh, kom met een um, woning, een bouwspaarregeling... Waardoor mensen de tijd en de ruimte krijgen om specifiek voor dat doel te sparen. Ja. Nou, en als je dat eh, alles bij elkaar moet regelen, ja, dat, kun, dat kan niet eh, volgend jaar eh, rond zijn. Dus moet je daar tijd voor nemen. En gisteren op de persconferentie was ook de vraag: nou ja, hoe zien jullie dat dan? Ik heb toen gezegd: nou ja, dan praten we wel over termijnen van 10, 15 jaar. Hè? En dat is nou juist een, een, een tijdspanne waar de politiek ontzettend veel moeite heeft. Want meneer Koks, om u er ook bij te betrekken... de politiek, dat is vaak, ja, korte klappen goud thuis. Ja, ja en dat is, dat is wel problematisch. Ik, ik, ik, ik denk dat uh, het, het besluit van de regering om een commissie... en dan onder de naam van Herman Wijfels... dan is het ook altijd een relevante commissie... om die in te stellen, om te zeggen... kijk nou eens hoe dat het eigenlijk uh, beter zou moeten kunnen... dat het erg verstandig is geweest... Dan krijg je lange termijn advies, dat hebben we ook nodig. Maar de politiek van vandaag de dag, dat is er eentje van... meneer wij van 15 jaar, hebben we het over de eeuwigheid. Maar het is iets wat structureel fout gegroeid is. Mm -hmm. hè, dat banken van dienstbare instanties... Die, uh, en mensen die geacht werden van... Goh, die zorgen voor ons tot, uh, ja, tot ondernemingen zijn geworden... die dachten dat zij de wereld regeerden. Om dat weer goed te krijgen, dat kost een hoop tijd. Maar dat zal inderdaad gaan vringen En ik denk, ja, dat en, en, u, u refereerde aan de oproepen van uh, Jan en Alleman om, van op dit moment van heb je een paar centen... Jan centrum, en Alleman zijn Rutte en Samsom in dit geval. Ja, he? maar, ja, ja, maar als, je, als je geld hebt, dan moet je het nu uitgeven. Ja, dat, dat, dat is ook een goede gedachte. Maar het moet allemaal wel een beetje in lijn zijn. Ja, maar dus snap, het... snapt u ook dat de burger hier dus gewoon niks meer van snapt? Ja, ik, natuurlijk. Ik hou mezelf even als maatstaf. Ja, toen, ik weet niet wat ik moet ja, doen. Ja, toen, toen, toen, toen de commissie voorstelde... om. Uh, te, uh, dat je voortaan weer eigen spaargeld nodig had om een huis te kopen. Toen dacht ik twee dingen. Eén, dat was vroeger heel normaal. Je deed eerst wat sparen en daarna ging je met een bankier praten... en dan kon je misschien een huis kopen. Daarna kwamen kwam we in de situatie dat een bankier zei... zou je nog eens niet een huis gaan kopen? Dus dat we daar weer die richting in gaan, dat lijkt me heel verstandig. Maar ik denk dat, de, dat heel veel mensen denken van verdorie, ze willen dat ik een huis koop en nou krijg ik geen geld. Ik kan het niet kopen, want ik ja. heb dat spaargeld ja. niet. Dat is ja. heel complex voor mensen, ja. Ja. Meneer Wijvers, ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen thuis denken... waarom komt die commissie niet met een overgangsregeling? Er zijn mensen die met een enorme restschuld zitten. Er zijn mensen die met een niet te betalen hypotheek... op grond van overwaarde zitten. Er zijn mensen die gewoon een hypotheek niet kunnen betalen. En de banken, daar hebben we heel veel geld in gestopt. En als we daar al de beeld trekken, zeggen ze... ja, dat is uw probleem, terwijl die banken ons allemaal gek gemaakt hebben. Leen maar, leen maar. Nou, ik, het, het is nog iets gecompliceerder dan dat. Hè. Dus dat is ongetwijfeld. Ik, ja, mijn mijn uh, stelling is dat de, de combinatie van uh, hypotheekrenteaftrek... zoals we die in Nederland uh, eigenlijk veel te lang gehandhaafd hebben... en uh, de praktijk van banken om daar zoveel mogelijk van gebruik te maken... die hebben ons in deze ellende gebracht. Ja. Uh, en ja, daar zullen we gewoon de tijd voor moeten nemen om daaruit te groeien. Hè. Maar zouden de banken, misschien, dat bedoel ik in alle eenvoud... Uh, banken niet nu iets terug moeten doen naar die burgers? Nu? Ja, ik, ik denk dat uh, banken dat op individueel niveau aan het doen zijn. Hè. Dus dat, dat banken uh, proberen om uh, in de specifieke situatie... waarvan individuele klanten verkeren... om daar maatwerkoplossingen te vinden... Dat wordt overigens op het ogenblik ook een beetje geholpen door rechterlijke uitspraken. Waardoor eigenlijk het uh, veilen van um, uh, huizen uh, nauwelijks nog mogelijk is. Althans, dat is een beetje mijn interpretatie daarvan. Uh, en dus uh, moeten ze gewoon op individuele basis iedere keer kijken wat kan er wel en wat kan er niet. Maar ik bedoel eigenlijk... De belastingbetaler in Nederland heeft zo'n meer dan 90 miljard in de, in de banken gestopt. Hè. De regering heeft dat gedaan. Voor zo'n 200 miljard zijn er garanties gegeven. In heel Europa en de Europese Unie is er zo'n 5000 miljard, ja. miljard naar de banken gegaan. Dus de vraag zou kunnen zijn... kunnen wij iets van die banken horen en zien om ons uit de panarie te helpen? Nou ja, ik, ik denk dat um, de, de belangrijkste opdracht die de banken in de komende tijden hebben... is om er te zijn op het moment dat de economie ondersteund moet worden. Dat is nu? Dat is, dat is nu. Hè. De, en daar gaat het primair over. Uh, en wat zien we je, daarvan? Ja, als je ja, niet voldoende... Hè. Nee. en vandaar ook ons advies. Hè. Dus ja. we, we hebben niet voor niks zo'n groot punt gemaakt van die dienstbaarheid. We hebben niet voor niks daar een heleboel aanbevelingen over gedaan... Eh, dus dat is wat nu primair moet gebeuren. En als je dus nu, laat ik maar zeggen, de, de, het pad op zou gaan... van scheld die schulden kwijt. Hè, want dat is eigenlijk de achtergrond van uw vraag. Dat is een heel goed idee. Ja, ja. Eh, scheld die schulden kwijt. Wat je dan doet, dat is die banken weer verzwakken. zwak. Ja. En die banken moeten juist... En dus ik, ik snap heel goed de emotie die er bij mensen is... Uh, over, ja, maar uh, die banken hebben ons uh, op alle mogelijke manieren tekort gedaan. Mm -hmm. uh, en dat zit niet goed. Uh, maar hoe vervelend dat ook is, en hoe, hoe mensen ook moeite hebben met wat daar gebeurd is, we hebben die instellingen wel nodig op een stevige manier in de komende periode. Hè? En, en dat uh, moet je wel in goed evenwicht met elkaar. Uh, uh, ja, even een korte reactie van u. Ja, Ik denk dat, dat de adviezen van, de, van, van, van Herman Wijfels en zijn commissie buitengewoon waardevol zijn. Ze zijn in lijn, denk ik, voor een groot deel ook met die van de commissie De Wit. Maar waar, waar, waar wij verschillen is het geloof dat de bankiers en de bankenwereld zichzelf zal op het goede pad zal brengen. Volgens mij zijn alle berichten dat bankiers nog steeds denken, heel veel bankiers nog steeds denken... dat zij de wereld mogen regeren en zichzelf er ook enorm voor mogen betalen. Ik denk dat er toch wat meer maatregelen moeten genomen worden... om het vertrouwen van burgers te herstellen. Er zit niet één bankier in de gevangenis. Nou vind ik dat mensen ja. sowieso niet zoveel zo in de We gevangenis zitten. De gevaar hebben, niet, uh, is ze dicht, dus dat is, is geen reëel punt. Nee, maar het feit dat er... De, ja, u noemde de schade die aangericht is. Die is catastrofaal Als je zo'n schade als individu aanricht... dan ga je voor 55 keer uh, levenslang in de gevangenis. En... We, we blijven geloven dat bankiers in staat zouden zijn... van, van hele slechte, uh, slechte mensen, althans als het gaat over ondernemen... tot weer tot goede mensen te worden. U gelooft worden. niet in een morele oproep in dit geval? Nee, ik zou zeggen, u hier moet toch echt de stok achter de deur. Uh, eh, zijn. Wij, wij houden het ja. niet alleen maar bij morele oproepen. Hè. Dus, er zitten ook hele stevige maatregelen in. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, geen uh, zogenaamde handel voor eigen rekening. Dus speculeren met geld van de... Van de spaarders en dat soort dingen. Daar, ja. daar, dat Moet allemaal de klant ten goede komen. Voor, ja, ja, maar toch even: de, de, de, gewoon een heel concreet dagelijkse vraag die mensen hebben: uh, die dienstbaarheid en die, die, die lichte verbeteringen in gedrag van de banken. Uh, mensen krijgen uh, 0,1% rente, zou ik maar zeggen, op hun spaargeld. Mensen betalen nog wel veel meer voor geld wat ze lenen, de, voor een hypotheek. Drie, en als je over tien jaar doet, uh, vier, vijf procent. Daar zit geen enkele beweging in aan dienstbaarheid. Dat mensen iets meer krijgen voor al dat gespaarde kapitaal. Ja. Nou, Ik, ik zou iets zeggen, hoe komt het dat die rente op de, de spaarrekeningen zo laag is... Dat komt door het monetaire beleid. Hè. Dus, uh, maar hoe komt het dan dat die hypotheekrentes hoger zijn? Waar komt ja, dat dan door? Nou, om, kijk, het is altijd nog zo geweest dat um, uh, banken werken, enerzijds met gelden die ze opnemen van spaarders en anderen, en anderzijds uh, geld wat ze binnenkrijgen van leningen. En daar moet gewoon een marge tussen zitten, want die banken maken kosten. Hè? Ja. En die moeten ook een zekere mate van winst maken om hun bedrijvigheid te financieren. Een zekere mate. Nou, en, dat, en, dat is, en dat is het verschil. Hè? Hmm. Nou, waar, waar zit nou het, het probleem in de Nederlandse bankenmarkt op het ogenblik? Dat is dat doordat ze al zoveel hypotheken op die balans hebben... doordat ze op de internationale kapitaalmarkten moeten lenen om dat te kunnen financieren hebben ze hogere financieringskosten dan in het buitenland. Hè. En onze aanbevelingen, juist via het creëren... van dat Nationale Hypotheekinstituut... is juist om dat um, laten we zeggen, op te lossen, dat ja. probleem. Ja. Ja. Meneer Bilger, ja. Meneer ik denk dat die aanbevelingen van de commissie wijvels zeer waardevol zijn... en dat die moeten worden omgezet in, in Europees verbanden. Die uh, reserves van de banken, dat moet denk ik overal in Europa gebeuren. Niet alleen de nationale banken dus Niet alleen maar... de nationale banken, en dan wat betreft de beloningen van de bankiers. Ik dacht een maand of twee maanden geleden... heeft het Europees parlement in grote meerderheid gestemd... om die beloningen van de bankiers te beperken... Dus dat wordt nu in wetgeving omgezet en het is niet alleen meer een moreel punt dat je zegt ik doe het maar omdat ik het zo goed vind. Nee het is een uh, Europese regeling die zegt dat je de uh, beloning van bankiers aan, aan grenzen moet stellen. Ja, M Meneer Wijvels nog even naar een ander advies uit uw commissie. Uh, de kapitaaleis aan banken moet hoger. Een beetje technisch verhaal, maar dat is het geld dat, dat banken zelf minimaal moeten hebben om ja. een bepaald bedrag te mogen uitlenen. En u heeft daar een, uh, een percentage tegenovergesteld van minstens 3%. Dat zou dus betekenen dat teg tegen 1 euro eigen vermogen van een bank, een bank 30 euro zou mogen uitlenen. Dat, dat, toch dat heb ik zo goed ja, begrepen. Nou ja, dat dat is, ongeveer wij, zo wij is. Wij zeggen daarover um, dat die 3%, die vinden wij te laag. Ja. Maar u zegt niet moet, hoe hoog het dan wel moet, moet zijn. Dat moet hoger zijn. Nou, wij hebben uh, daar wel naar gekeken. Ja. Maar het probleem daarbij is dat uh, er op het ogenblik... nog verschillende boekhoudsystemen bestaan in de wereld. En dat in die boekhoudsystemen de wijze waarop je het geheel van de uitzettingen telt anders is, verschillend ja. is. Ja. En daardoor is het nu moeilijk om op dit moment een getal te noemen. Maar goed, u zegt minstens 3% ja. moet het zijn. Maar er zijn meer, ook... meer dan drie, ruim meer ja. dan 3%. Ja. Maar zijn er wel. zijn ook economen, Arnoud Boot bijvoorbeeld, die zegt... nou, het moet gewoon 10% zijn. Dat is maar veel is, veiliger kijk, om daarmee Boot, de positie Arnold van de te Arnoud is lid van onze commissie. Ja. En die heeft dus ingestemd met deze formulering die we daar, uh, die we daar hadden. Um, kijk, uh, heel simpel gezegd... Als je nu zou zeggen, hè, en dat heet dan een hefboomratio van 10%, dan mag dus de bank tien keer zijn eigen vermogen uitlenen. Dat betekent dat er bij, de, bij banken in Europa honderden miljarden eigen vermogen bij moet komen. Nou, dat gaat zomaar niet. Want dat zouden banken veel te dat veel gaat geld zomaar kosten. Dat, dat kan niet. Dat is nee. niet van dat zou ze geld kosten. Dat geld is er gewoon niet. En dat krijgen ze gewoon niet. Dus je moet daar gewoon realistisch in zijn. Dus wij, wij zeggen nu, in, in wat er dan in de internationale wetgeving in de maak is. dat de vermogenseisen van banken, die kapitaal eisen, die gaan naar een niveau dat drie keer zo hoog is. als voor de crisis. Dat is al een hele stap. En we zeggen daarnaast moet je nog die algemene hefboomratio invoeren. Uh, die hoger moet zijn dan 3%. Dat Allemaal is al een... om het veiliger te maken, ja, dat is eigenlijk is de conclusie. Ja, het woord stabiliteit speelt ook een uh, grote rol in dat rapport. Um, zijn er eigenlijk in Nederland nog banken die uh, op de rand staan? Of heeft u dat stilgehouden? Nee, op dit moment niet. Hè. Dus de, de Nederlandse banken hebben afgelopen tijd hard gewerkt... om uh, aan al die nieuwe eisen te, te voldoen. En zijn, voor zover ik het nu kan overzien, zeker de grote, behoorlijk klaar nou ja, zeg maar, om weer op een normale manier hun ja, werk ja. te doen. Zalm zei bijvoorbeeld over uh, uh, de staatsbank ABN AMRO, we zijn zelfs klaar voor een beursgang. Bent u het daarmee eens? Uh, ik, ik kan dat onvoldoende bekijken. Ik denk dat uh, de beurs op dit moment nog niet zo happig is op uh, bankaandelen nee. en, en het ik. plan van wintjes om, om die bank te verkopen uh, nou ja dus um, uh, wij hebben gezegd uh, in ons rapport laten we nou maar eens even kijken tot de omstandigheden echt een beetje gunstig zijn zodat we um, belangstelling hebben in de markt en zodat er uh, laat ik zeggen, een behoorlijke prijs kan worden uh, opgehaald uh, voor de verkoop van die aandelen. Want anders ga je toch nog het schip in. Zo is het. Dan is het te weinig. Nou, ja, nou, ik denk, denk dat ik hier li ook liever naar Herman Wijfels dan naar, naar Gerrit Salm luister. Als je, je tafel zelf gaat verkopen, dat, iedereen weet dat als je het hebt. <lacht> uh, dan krijg je gewoon ontzettend weinig geld voor. Want ja. je zit in nood. Nou, dan weet ik over wel wat hij moet doen. Dus ik vond het een erg dom advies van, uh, van Gerrit Salm. Uh, en ik hoor dan liever Herman Wijfels zeggen, doe maar rustig <laughs> Jan Mulder? Ja, ik zou ook zeggen, doe maar rustig aan. De prijs van ABN Amro die was nog aanzienlijk geringer dan wat die vroeger waard was. Dus ik zou zeggen, het is niet het juiste moment om nu uh, de nee. zaak te verkopen. Het is wel de werkgeversvoorzitter die het voorstelde, Ja, Bernard dat uh, is dan uh, aan hem te beoordelen, maar... Wat ik, vindt u van zijn voorstel? Ik vind het voorstel uh, klopt mij niet erg goed in de oren. Niet goed? Nee. Beetje dom? Dat weet ik niet, maar... Uh, niet goed. Niet goed, in elk ja. geval. Nou, we komen daar nog zo op te praten, over te praten als het over het kabinet gaat. We gaan even over naar, uh, naar u, meneer Cox. Aankomen als Eerste kamerlid. spreken wij u in het bijzonder aan. Komende dinsdag uh, is er een uh, verkiezing voor een nieuwe voorzitter. Hè? We weten allemaal dat de uh, oude voorzitter Fred de Graaf... Uh, struikelt over de commissie van Uitgeleide, zou ik maar zeggen. En uh, letterlijk, uh, er zijn een aantal kandidaten. Voor wie gaat werk stemmen? Dat weet ik niet. Ik ben alleen erg blij dat we vier kandidaten hebben. Ik heb er erg op aangedrongen in het overleg met de collega-fractievoorzitters. Wij gaan graag de wereld over om de democratie te preken. Nou, dan moeten 75 mensen in staat zijn om gewoon een goede Kamervoorzitter te kiezen. Maar wacht even, want er zijn kandidaten van de VVD, van het CDA... twee van de Partij van de Arbeid, niet van uw partij. Nee, nee. Ik heb het te druk met andere dingen nog. Ja? Uh, ja, het lijkt me een erg leuke baan om Kamervoorzitter te zijn... maar je moet onpartijdig zijn... en voorlopig wil ik nog even een beetje partijdig blijven in de politiek. Heeft u zoveel nevenfuncties? Nee, ik heb geen nevenfuncties, oh. maar ik doe, ik doe mijn werk gewoon goed... en dan moet je best hard werken. Maar we hebben vier kandidaten... en in mijn fractie zullen we in ieder geval de, de, de partijpolitieke kaart... niet erg relevant uh, vinden. Want, maar die is die wel natuurlijk, nee, op, dat, op enig nee, moment. Nee dat, denk ik niet. nee, dat denk ik niet. Ik heb nu verschillende Kamervoorzitters meegemaakt. Ze zijn me allemaal bevallen... Ze waren allemaal uh, weer verschillend. Een Kamervoorzitter, we moeten de, de functie ook niet belangrijker maken dan die is... die zorgt dat wij ons werk kunnen doen op een aangename manier... en dat we toch nog op tijd naar bed kunnen s'avonds. Dat maar, is eigenlijk de taak van de Kamervoorzitter. Ja, maar de, de Tweede Kamer heeft een VVD-voorzitter. Uh, ja, zwaar. En uh, nou ja, dat zeggen mensen, is misschien wel logisch... dat dan ja, een andere ik, partij uh, ja, in de Eerste Kamer... Ja, ik denk niet dat daar de logica in zit. Ik denk oh. dat het niet verstandig is... Dat, dat lijkt zo, of het, uh, als je een minister-president hebt... en twee Kamervoorzitters van de VVD... waarbij de Kamer de minister-president moet controleren. Ik zou dat misschien niet zo'n goed idee vinden. Nou, nee, dat, maar, u zou het niet zo'n goed idee vinden. U gaat erover, want u gaat stemmen. Ja, dus ja, u gaat ja, ja, niet ja. stemmen op een VVD'er. Nee, nee, nee, nee, meneer Woonman. Nee, ja, ja. u, u bent van, van, van, van, van de grote stappen snel thuis. Nee, ja, hebben precies, vier, we hebben tot twaalf uur. Dus, dat uh, klopt, ja maar, ja. maar we hebben vier, vier kandidaatvoorzitters. Ze hebben allemaal hun capaciteiten. Maar, maar ik u kiest geen VVD'er? Want dat suggereert hij net. We hebben een premier van nee, de Nee, ik suggereer niks. En, nee, nee, oh. ik, suggereer, ik ben zo'n een eenvoudig mens. Ik zeg gewoon dat ik denk dat dat misschien niet zo handig zal zijn. Maar dat staat tegenover dat een buitengewoon een goed Kamerlid is die, die, die uh, bekend staat dat ze iedereen de ruimte geeft. Dus we gaan kijken uh, naar de kwaliteiten. En nog een keer, wij maken het niet belangrijker dan het is. Dat nee. systeem dat je in Nederland allemaal die functies moet verdelen naar partijpolitieke kleur. Vind ik een heel dom systeem. Hebben wij altijd gezegd als SP. Dus dat blijf ik ook graag volhouden. Zelfs meneer Boman als u zegt, ja maar u mm. moet nou kiezen tussen die partijen. Dat ga ik gewoon niet nee, doen. Nou, u zegt, dus ik, ik trek niet de partijpolitieke kaart. Maar de Eerste Kamer wordt wel steeds belangrijker. Ja, maar, de maar de voorzitter, die blijft gewoon voorzitter, hoor. Die kan niet zeggen, u moet anders gaan stemmen. Die zegt gewoon, u hebt, u, u, u hebt uw spreektijd uh, opgebruikt... of we gaan niet ja. slapen en we praten volgende week wel eens verder. Dat doet de voorzitter. Het is, het is niet de koning van Nederland. Maar, het is niet de premier van Nederland. Nee, het is we zullen voorzitter. sowieso en, een hele goede voorzitter krijgen. Maar hij of zij adviseert wel de koning van Nederland. Dus ja, maar de niks. koning van Nederland heeft weer niet meer zo heel veel te zeggen over, nou. uh, over de regering. Nee, ik denk we moeten het niet groter maken dan het is. Nee. Dat delen van het de, de uitdelen van partijpolitieke benoemingen is altijd de doorn in de oog geweest van de SP. Dus dat wil ik eigenlijk nu ook maar ja, volgen. Ja, ziet u het gezicht van Wijfels? Wil die ook voorzitter nee, worden? Nee, meneer Wijvels dus zet, hij zet, zet, zet hij ook voorzitter worden? Dat kan hij, je volgens moet van de Eerste Kamer. Volgens mij kijkt u zo meneer Wijvels, hij praat er wel een beetje zo slim omheen. Nou, nee, maar ik, uh. ik vind het wel een, um, een goede lijn hoor. Het nadruk leggen op gewoon kwaliteit van mensen, geschiktheid voor de functie... Eh, als basiscriterium vind ik verreweg het beste. Hè. Dus ik, ik vind überhaupt hè, dat uh, ons, eigenlijk, ons partijpolitieke systeem... Mm te veel reflectie is van het verleden... en te weinig geschikt om ons land op een goede lijn te besturen... Uh, in de 21e eeuw. Het is eigenlijk jammer dat er nog politieke partijen zijn. Uh, dat zou... zou ik niet onmiddellijk willen zeggen. Maar laat ik hmm. zeggen, de, de, kijk, als ik het scherp zou moeten zeggen... zeg ik, wij leven in een partijendemocratie. En waar ik naartoe zou willen, is een burgerdemocratie. Dus waarbij de partijen minder dominant zijn in het politieke spel... En waarbij, laat ik maar zeggen, de uh, invloed vanuit de burgerij... op wat er politiek gebeurt, toeneemt. Dat zou mijn ideaal zijn. Meneer Mulder. Van de vier kandidaten ken ik er maar één. En dat is uw partijgenote? Dat is Ankie Broekes. En uh, ik zou best op haar willen stemmen. Ja. Ja, maar ik ken de anderen dus niet dus ik vind de overwegingen die links en rechts van mij worden geuit die vind ik heel verstandig je moet gewoon de beste kiezen de beste zou het moeten zijn meneer Cox we hadden het net even over de toenemende invloed van de Eerste Kamer want die wordt wel uh, steeds politieker nee. uh, u, u zegt van niet maar dat zei in de, het... de vorige uitzending die ik hier mocht zitten ook al de Eerste Kamer blijft gewoon doen wat ze moet doen de, wat er aan de hand is is dat we een kabinet hebben dat in de Tweede Kamer een meerderheid heeft en in de Eerste Kamer niet en bij de formeren van het kabinet is daar geen voorziening voor getroffen. En heeft de, de, de huidige voorzitter nog, Fred de Graaf... misschien ook iets makkelijk zegt, komt allemaal goed. Dat is fijn en optimistische natuur is fijn. Maar het komt niet allemaal goed als de verhoudingen... Politiek anders liggen, dan zou je daar uh, in moeten voorzien als kabinet. Dat heeft het kabinet niet gedaan. Dat vind nee. ik onnozel, vind ik dom. Denkt dat... u dat het kabinet het nog moeilijk gaat krijgen ja, in de Eerste Kamer? Ja, Want de ja. steun voor die 6 miljard, die, daar, die uh, ja. bezuinigingen, daar en, hebben ze geen en dat uh, is maar, steun dat, voor. Dat is maar één onderdeel. Tot, uh, tot uh, de 9 juli uh, doen we niet meer heel veel in de Eerste Kamer. Dat komt niet omdat wij lui zijn, maar omdat er geen wetgeving ligt. En, en waarom ligt er geen wetgeving? Omdat het kabinet het niet rond kan krijgen, niet eens in de Tweede Kamer. Dat betekent dus dat in de tweede helft van dit jaar. Vanaf prinsje zag er een enorme uh, uh, vloed aan voorstellen. Eerst door de Tweede Kamer gehaald zou moeten worden. Uh, en die moeten dan naar de Eerste Kamer. En dan hebben we het over het woonakkoord. Want we, de verhuurdersheffing die hebben we alleen maar voor dit jaar en niet eens geregeld. Daar moeten we nog over praten. Uh, dat is een groot probleem. Komt morgen of komt dinsdag aan de orde hè, in de Eerste Kamer. Ja, maar Ja, is alleen maar ja, de tranche voor, voor dit jaar. Maar het, het, het, de, de echte verhuurdersheffing uh, die moet aan bod komen. De Partij van Arbeid uh, doet daar terecht uh, uh, uh, moeilijk over in de Eerste Kamer. We gaan het hebben over het sociaal akkoord. Waar uh, CDA uh, uh, geen voorstander van is om dat te doen. Waar misschien meer met ons te praten zou zijn dan met, met CDA. We krijgen een leenstelsel, we krijgen de pensioenen. Ja. We, we krijgen een enorme bulk. En dat noemt u allemaal geen politiek? Nee, dat, maar dat zei je niet. Oh. De, de vraag was, is het meer politiek geworden? En dat is niet de Eerste Kamer in de tien jaar dat het erin zit. Beoordeeld wetsvoorstellen. Op zijn kwaliteit, op zijn uitvoerbaarheid. Maar ook op zijn politieke inhoud En dat hoort een politieke kamer ook te doen. Hmm. Anders moeten we daar de Raad van State neerzetten. Ja, maar... Dan kunnen wij gewoon huis iets, iets, iets, iets leukers met onze tijd gaan doen. Maar wat u eigenlijk zegt is, er is een stagnatie in de Tweede Kamer. Daardoor komt de Eerste Kamer eigenlijk niet eens aan het beoordelen van de wetten toe. En zal er straks na het reces bij Prinsjesdag een enorme bulk te verwerken zijn. Ja, en dan, dan komt er heel veel druk. Want het kabinet zal ook eigenlijk weer voor 1 januari, ook in verband met Europa, klaar moeten zijn met het afhandelen van de begroting. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar dit keer ook voor het eerst in de Eerste Kamer. Dan komt er heel veel druk op. Op. Nou zegt het gezegde dat onder druk alles vloeibaar wordt. Maar onder druk kan ook veel uh, exploderen. En mm -hmm. dat denk ik dat de tweede helft van dit jaar uh, uh, grote risico's voor het kabinet gaat zijn. Exploderen uh, zegt u. Ja. Dat is, dat, de, de, in de krant wordt vandaag gezegd, uh, er, er wordt gesnakt naar het slotakkoord. Naar alle andere akkoorden. En dat zou het einde van het kabinet Rutte 2 zijn. Hoe ja, ziet als je u zoveel dingen niet hebt kunnen regelen. En je moet ze eigenlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen regelen. Omdat je anders met lege handen staat. Ja, en dan, je moet de, de toestemming hebben van twee kamers. En die twee kamers zijn politiek anders samengesteld. Ja, dat is een cocktail voor, uh, voor, ja. een, uh, voor een explosie, zou ik zeggen. Ja, Meneer Wijvels, even naar u gekeken. U bent natuurlijk ook oud-formateur. Uh, uh, de basis waarop dit kabinet gestoeld is en de situatie zoals die nu ontstaat... dat er voor allerlei beslissingen aparte deelakkoorden moeten worden gesloten. Hoe, hoe, hoe karakteriseert u die? Nou, ik moet zeggen, ik, ik was best gecharmeerd van de manier waarop uh, dit kabinet uh, geformeerd is. Um, uh, er is inderdaad een beetje te losjes omgegaan met uh, dat gat uh, Eerste Kamer. Hè? Dat, is, dat ben ik helemaal met uh, Cox eens. Um, ja, we hebben eigenlijk toch niet veel keus, vind ik, in dit land. En we zullen toch met dit bestel verder moeten. Hè? Stel dat het nou uh, ergens in uh, dit uh, najaar of volgend voorjaar vastloopt. Dan zitten we weer met verkiezingen. Ja. En, en uh, dan, dan wordt dit land onderhand onregeerbaar. Uh, kijk, het alternatief wat ik uh, bij de vorige formatie al zag... en, en, en, en ook de daarvoorige formatie, en misschien straks weer... dat is dat we een keer naar een bestel gaan... waarin we gewoon zeggen, nou, hier, de, deze meneer of mevrouw... bijvoorbeeld de winnaar van de verkiezingen die formeert een kabinet naar zijn smaak... En los van de gaat, partijen. En dan los van de partijen. Ja, Zonder zon, zon basisakkoord. Ja, ja. Dat wordt misschien op grond van die, die boekenkast... vol met uh, akkoorden en halve akkoorden... misschien wel een, uh, de enige weg die er nog is. Zou kunnen, ja. ja. Meneer Mulder daarover. Ik uh, denk dat, er, dat we door moeten gaan, want verkiezingen... denk ik, lost niks op. We hebben... Ik weet wel niet hoeveel verkiezingen gehad in de laatste tien jaar. Ja. En we moeten een keer de, de problemen oplossen. En ik denk dat er een meerderheid moet komen in de Eerste Kamer... die gewoon een beetje over zich zijn eigen schaduw heen stapt... en zegt, het is beter dat er een akkoord komt dan dat er uh, helemaal niks is. En weer grote verwarring met verkiezingen en kabinetsformaties... en een hele lange periode van inactiviteit. Ja, maar meneer Mulder, dan moet moeten die akkoorden natuurlijk wel draagvlak hebben. Ja, en ik, ik denk dus dat de, als er een akkoord is in de Tweede Kamer... Dat de Eerste Kamer de, de wetgeving moet beoordelen op de kwaliteit van de wetgeving, waar de Eerste Kamer, dacht hmm. ik, vooral voor is. En dus gewoon moet, euh, zich moet richten naar, naar dat aspect. Ja, het land ja. Na, moet genereerd worden. Maar schudt Tini Kok zijn hoofd? Nee, dat is het niet. Er zijn tegenwoordig allemaal van die interpretaties wat de Eerste Kamer moet doen. De Eerste Kamer moet doen wat ze altijd al heeft gedaan. Nou, dat betekent ja of nee zeggen uiteindelijk tegen een wetsvoorstel. En euh, de, de Eerste Kamer nu degraderen tot een soort veredelde Raad van State uh, die dan alleen naar de kwaliteit kijkt. Dat, dat doet de Eerste Kamer in Nederland niet... Of daar nu de SP in zit, of de SP niet in zit, of de VVD erin zit. De Eerste Kamer doet zijn werk. Het probleem is dat het kabinet zijn werk niet doet. Mm. En als je ja, nu Maar bijvoorbeeld... goed, meneer Mulder zegt, laat het kabinet nou gewoon doorgaan. Ja, want anders we... Ja. zitten we straks met verkiezingen, schiet ja. Ja. niemand wat meer. Ja, nu. maar dat is altijd... Weet je, verkiezingen is heel erg. Nou, verkiezingen is een mogelijkheid van de burger. Uh, Herman Wijfels refereren ernaar nou dat burgers kunnen participeren. Dat, dat is helemaal niet slecht. Ik ben voor verkiezingen. Ik ben er niet voor dat we dat elke, elke maand uh, doen. Maar als het kabinet slecht werk levert, dan krijg je het niet door het parlement... En dan Krijg je nieuwe verkiezingen en dat is niet erg, dat is dan een oplossing. Als het kabinet goed werk levert, kan je wel accorderen met het parlement. Hoef je geen vervoerde verkiezingen uit te schrijven en kan je voorst met het land. Dus ik zou zeggen: kabinet doe je werk. Als je je werk niet kan doen, dan moet je nog steeds niet naar de koningin, maar naar de koning gaan en zeggen: we dachten dat het maar eens beter was om de kiezer te laten spreken. Ja. Meneer Mulder, uh, u zit in het Europees Parlement. Even voor alle duidelijkheid: u zit voor het laatst in het Europees Parlement. Ja, dat denk ik wel. Ja, hoezo u nou, denkt ik het denk dat het, uh, ik weet het vrijwel zeker. Ja, want u heeft te horen gekregen... u bent hartstikke goed en heel aardig... maar we zoeken voor u iemand anders? Hoe nee, gaat dat? Ik heb niks te horen gekregen. Het is mijn eigen beslissing geweest. U maar... houdt er gewoon zelf ja. mee op? Ja. Maar in deze periode uh, is er nog wel uh, heel wat te bespreken... en te besluiten ook in het Europees Parlement. Heeft deze week eindelijk ingestemd met een meerjarenbegroting... voor de Europese Unie. Uh, bent u daardoor opgelucht dat daar inderdaad een akkoord voor is? Ter correctie, er is een akkoord in principe... tussen de drie voorzitters van uh, de Europese Commissie... de Europese Raad en het Europees Parlement. Ja? Ik denk dat er gedragen wordt door het hele parlement, ik ben er ook voor... maar er moeten nog wel bepaalde punten worden opgelost. En een van de punten die nog moeten worden opgelost... is dat wij voor dit jaar een begroting hebben voor het jaar 2013... waarin nog een heleboel onbetaalde rekeningen zitten van het jaar 2012. En we hebben die begroting van 2013 goedgekeurd... in december vorig jaar op voorwaarde... dat de Raad het extra geld, die extra rekeningen, nog zou betalen. Ja. Nou, die extra rekeningen die waren 11,5%. 2 miljard. 2 De raad tot nu toe heeft gezegd, wij betalen daarvan 7,3 miljard. Nou, wij willen de rest van het geld ook nog... voordat wij die meerjarenbegroting gaan goedkeuren. Oké, okay, ja, dan pas komt er een klap op. Ja, ho maar hoe dan ook, uh, hoe die bedragen ook precies zijn... de discussie die uh, steeds rondom die begroting speelt... heeft vooral te maken met... Uh, het gevoelen over Europa en de toekomst van Europa... en de visie die alle landen en alle regeringsleiders hebben. Hoeveel last heeft u eigenlijk in deze van uw eigen partij? Nou, je hebt altijd in de partij verschillende stromingen... en je moet altijd bepaalde, bepaalde mensen weer overtuigen, maar tot nu toe heeft... Uh, Want u uh, hoort even, om u in de reden te vallen, niet tot de stroming... ja, tot welke stroming behoort u eigenlijk in de VVD... Ik behoor, als er die stroming is, ik behoor tot de pro-Europese stroming. Ja, en er is dus in de VVD een anti-Europese stroming. mensen die uh, kritischer over Europa denken in de VVD dan, laten we zeggen, tien jaar geleden. Ja, beschouwt u daar ook uw partijleider toe? Nee, dat dacht ik van niet. Het betwijfelt. Nee hoor, ik moet even nadenken, want ik heb er nooit nog zo sterk over nagedacht. Ik beschouw oh, Dat is wel misschien als precies het. Pro-Europees. Want een van de belangrijkste dingen waar hij mee akkoord is gegaan, is met die aparte commissaris, onder andere. Ja. Om uh, die 3% regel en alles te, te controleren. En ja. dat is, dat kun je, als je daarvoor bent. Dan kun je niet zeggen dat je tegen Europa bent. Nee, maar diezelfde partijleider die heeft ook gezegd dat er niet meer geld naar Europa moet. En zeker niet ook voor het Europese parlement. En daar heeft hij gelijk in gekregen, want we, hebben niet alleen, we hebben niet, zijn er niet alleen van afgestapt om meer geld te vragen. De begroting van Europa die daalt effectief met 5,7 procenten. En dat is iets waar, als ik het goed begrepen heb, 24 van de 27 Morgen, overmorgen, 28 lidstaten. Kroatië komt erbij. Hè? Ja. ja, dus uh, wij gaan dus effectief bezuinigen in Europa. Ja. En ook als ik het interview las met uh, minister Dijsselbloem, dacht ik in Vrij Nederland. Die, geeft, die zegt dus ook de begroting van Nederland stijgt nog steeds. Dus wij geven in Europa... Een goed voorbeeld, denk ik, aan de lidstaten hoe je het zou moeten doen. Ja, zou dat uh, niet eens wat vaker zo gezegd moeten worden... om mensen wat enthousiaster te maken? Het valt eigenlijk best mee met die uitgave-explosies... Uh, vanuit de Europese Unie en de, de instituties. er uitgave-explosies, de laatste verantwoordelijke daarvoor... is het Europees Parlement. Wij zijn ja. van die begroting, de huidige meerjarenbegroting die nu nog loopt, daar zijn we 55 miljard onder gebleven. Dus we hebben lang niet het geld uitgegeven. Dat geld ligt er nog? Dat geld, uh, nee, dat is al teruggegeven aan de <laughs> ja, lidstaten. Ja. Die laat hebben we het e dankbaar la aanvaard. Laten we het even hebben over geld wat uh, wordt uitgegeven door Europa. Er is deze week besloten om 8 miljard te steken... in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat is een enorm groot probleem in Europa. Toch, als je het dan een beetje doorrekent... dan kom je met die 8 miljard uit voor, nou, laten we zeggen... 100, 125 euro per werkloze jongen. Het gaat natuurlijk met naar de zuidelijke landen, Spanje, Italië. Maar dan denk je toch, 100, 125 euro per werkloze jongen... dat stelt toch helemaal niks voor? Wat, ja, wat gaat is, er gebeuren voor dat het is geld? Een, het, is, het lijkt een groot bedrag, het is natuurlijk een gering bedrag... maar de hele Europese begroting is een gering bedrag. 2% van alle belastingen in Europa gaan binnen die Europa geheven worden... gaan naar de Europese begroting. Dus een heel klein gedeelte van, daarvan is naar de jeugdwerkloosheid. Maar ja. ik denk dat het belangrijk is dat er een signaal wordt gegeven aan al die jongeren... die 40, 50 procent werkeloos werkloos zijn in de zuidelijke landen. Wij moeten er iets aan doen en we moeten alle dingen proberen die mogelijk zijn. En dit maar wat is kan er gebeuren dingen. voor die 100, 125 euro per Wij jongere? kunnen daarvoor uh, opleidingen verzorgen. Wij kunnen ja. uitwisselingsprogramma's organiseren. Al die dingen die dus mogelijk zijn om de mensen aan het werk te krijgen. M meneer Cox, u schudt nee. Ja, u schudt kijk. veel nee vandaag, zie ik. Ja, maar tussendoor zit ik stil. Dat betekent dat ik het er allemaal mee eens ben. Dus ik ben zo'n positief mens. Als u maar, stil kijk... bent, bent u het ermee eens? Ja. Even voor de luisteraar. En anders, als het ja. nee is, praat u. Ja, dat is nou, dus nut, nuttiger voor de, voor, de, voor, de, voor de discussie. Elkaar de hele tijd gelijk geven, schiet ook niet op. Ik denk dat 8 miljard te besteden aan, aan jeugdwerkloosheid. Kijk. Uh, alles wat je, wat je kan doen is, is, is, is geweldig. De jeugdwerkloosheid in de, in de zuidelijke lidstaten is van, van 35 tot 55, 60 procent nu in Griekenland. Dat is krankzinnig een hele generatie die opgroeit met het totale wanhoop. Van school komen en weten dat je de eerste jaren niet aan de bak komt. De oplossing is niet subsidies geven en mensen op te leiden. Mensen zijn goed opgeleid in de zuidelijke lidstaten. Dat is een van de verdiensten die we hebben bereikt in de afgelopen jaar. Het probleem is er is geen werk. En waarom is er geen werk? Omdat heel Europa op dit moment zichzelf aan het kapot bezuinigen is. Toen, toen mijn partijleider dat woord een jaar, twee jaar terug gebruikte, toen was dat nog erg, maar nu zegt Bernard Wientjes dat ook... als we niet gaan investeren, met name in de economieën die het zich kunnen permitteren dat is Duitsland, dat is, dat is Nederland, dat is België... dan komt er geen werk in Zuid-Europa. Ja. Dat hele construct van de Europese Unie werkt niet... als wij maar blijven bezuinigen. Want dan kunnen Zuid-Europese landen niks aan ons exporteren... kunnen ze niks aan ons exporteren, is er geen werk. Dus je moet niet subsidiëren, maar je moet zorgen... dat je je economie her, hervormt. En dat betekent niet bezuinigen, investeren. Meneer als dat zo was... Griekenland heeft de afgelopen tien jaar een volkomen andere politiek gevolgd. En ik heb niet uh, de indruk dat dat een groot succes is geweest. Die heeft steeds meer uitgegeven dan ze zouden kunnen uitgeven. En het is uitgelopen bijna een bankroet van dat land. Dus ik geloof niet dat je onder wat voor omstandigheden... ook meer geld kunt uitgeven dan je hebt. Hoe goed het ook mogen wel, zijn... dat kan om... wel. Dat kan een staat ik, uh, kan dat namelijk ik, wel doen. Dat is ik, het grote verschil met Duitsland. Maar dan zou Griekenland mogen. dus een heel goed voorbeeld zijn... hoe het staat moeten zijn en dat is niet het geval. Maar het probleem van Griekenland is niet... Het feit dat ze een overheid hebben die er een potje van heeft gemaakt... dat is een groot probleem. Het probleem van Griekenland is dat er geen werk is... dat er niet geëxporteerd kan worden naar andere landen... omdat die andere landen, met name in Noordwest-Europa... hun lonen eh, laag houden en op dit moment enorm op de rem staan om te, om te investeren. Ja, meneer Wijvels, maakt u zich daar grote zorgen over? Over die werkloosheid, die kleine steun? Dat bedrag is toch eigenlijk niet eh, genoeg? Dat suggereert eh, Margit ook heel duidelijk in de vraag. En de bezuinigingsdrift van de overheid? Nou, ik heb natuurlijk wel zorgen over uh, de huidige economische ontwikkelingen. Uh, ik kijk daar overigens um, vanuit een wat andere optiek naar... Uh, dan uh, wel of niet bezuinigen. Kijk, mijn, mijn beeld is dit. Wij hebben in de afgelopen twintig uh, jaar of zo... eigenlijk door een expansieve monetaire politiek... Uh, lage rentepolitiek, uh, veel kredietverlening enzovoort hebben wij economische groei gekocht ten laste van de toekomst. We hebben geleend om de economie op te pompen. Daar uh, bevinden we ons nu in de fase dat we de andere kant daarvan beleven. Hè? Dus dat er eigenlijk een monetaire implosie is, in zekere zin. Dat proberen we nog met een rentepolitiek en zo een beetje overeind te houden. Maar we ontkomen er niet aan dat we met uh, steeds meer schuld maken uiteindelijk eh, onszelf belemmeren hè, en, en in, de, in de problemen brengen. Dus dat is één element. Mm -hmm. Het andere element is, en dat is eigenlijk de, de fysieke pendant daarvan... dat we eigenlijk ook terechtgekomen zijn in een situatie... dat we zoveel grondstoffen verbruiken... zoveel interen op de natuurlijke hulpbronnen van de planeet... dat we daar ook schuld aan het maken zijn. Dus we maken monetaire schuld, financiële ja. schuld... En we maken ecologische schuld. En die twee dingen die komen nu samen. En die vormen een enorme drain op onze economie. Ja, En heeft hij dit kabinet bijvoorbeeld in ons land een antwoord op? Nee. Oké. Okay. Uh, hartelijk dank, meneer Wijfels. <laughs> dat is wel een heel kort antwoord. <laughs> ja. Meneer Mulder, schrikt u daarvan? Van zo'n kernachtige conclusie? Ja, ik weet niet of er iemand in de wereld is die precies weet... wat er uh, met, wat, als hij maatregelen neemt wat er in de toekomst uh, mee gaat gebeuren. Maar ik denk dat... Uh, de conclusie dat je kunt niet voor eeuwig schulden maken, die deel ik voorkomen. En dat okay. is ook uh, wat dit kabinet, dacht ik, probeert aan te pakken. Oké, okay, nou, dat is een wijze les voor uh, deze zaterdagmiddag. Ga niet naar de winkels, ga niet kopen. Doe wat zuiniger aan, hè? Ja, zo vat het zomaar samen, Kees. Dankjewel. En dank aan onze gasten Herman Wijvels, Jan Mulder en Tini Cox. Want daarmee zijn wij gekomen aan het einde van deze uitzending. De redactie deden Lisbeth Witteman en Nanda Kursjens. Paul Brouwer deed de techniek. Na het nieuws eerst langs de lijn met de start van de Tour, de start van de TT en... Wimbledon En Kees en ik zijn er heel graag volgende week weer. Op het vaste tijdstip van 11 tot 12. Dag. Tot dan. Samen thuis, samen dros. Waar de toegehoorders? Mijn naam is Jacobus, maar u kent mij waarschijnlijk beter als Jack P. Thijssen. Dedenmorgen ik we gaarne mee op een vaarttocht over het duidelijk Meer.